uur. met het NWS-journaal. Het aantal mensen dat aan het werk is, blijft toenemen. De afgelopen drie maanden is het aantal mensen met een betaalde baan... gemiddeld met 11.000 per maand toegenomen, meldt het CBS. Logisch gevolg is dat het aantal werkloosheidsuitkeringen daalt. Eind mei kregen 251.000 mensen WW. Vergeleken met een jaar eerder zijn dat er 50.000 minder. Oftewel een daling van bijna 17%. De luchtkwaliteit in de kinderopvang is niet altijd voldoende... meldt reporter Radio op basis van onderzoek van de TU Eindhoven. Kinderen slapen in te hoge concentraties CO2. Volgens de onderzoekers worden de problemen veroorzaakt... doordat kinderbedjes tegen de muur staan of gedeeltelijk worden afgedekt. De GGD erkent dat er meer aandacht nodig is voor de luchtkwaliteit in de opvang. Minister Koolmees hoopt dat er een structurele regeling komt voor mensen met zware beroepen, waardoor ze na 45 jaar werken met pensioen kunnen. Dat zei hij in een Kamerdebat over het concept pensioenakkoord. Werkgevers kunnen volgens de minister bijvoorbeeld de laatste drie jaar voor de pensioenleeftijd de AOW van werknemers betalen. Ook wil hij sparen voor verlof fiscaal mogelijk maken, zodat er eerder gestopt kan worden. De Iraniërs zeggen dat ze in eigen land een Amerikaanse drone hebben neergehaald. De Amerikanen ontkennen dat ze zo'n vliegtuigje in Iran actief hadden. Het is het zoveelste incident tussen beide landen. De Spanningen lopen op sinds de VS uit het internationale atoomakkoord met Iran stapte. En de Iraniërs werden recent beschuldigd van aanvallen van olietankers. Het kabinet wil dat ongeneeslijk zieken en hun naasten praten over de dood. En begint daarom een voorlichtingscampagne. Er komt een website met praktische tips... In Trouw zegt minister De Jonge dat de campagne erop gericht is om een goed gesprek te hebben over hoe mensen de laatste levensfase willen doormaken. Het weer eerst bewolkt en kans op wat buien. Vanmiddag vanuit het zuiden wat vaker zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... ruim 20 minuten vertraging tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude. Heeft alles te maken met een vrachtwagen met pech vanochtend bij Leidsendam. Die vrachtwagen is inmiddels weer onderweg. Op de N207, Alphen richting Hillegom... bij Leimuiden, 3 kilometer file. De N230, Maarsje Utrecht, 10 minuten vertraging bij Overvecht. De N236, geweest hilversum is dicht in beide richtingen aan ongeluk. De afsluiting is tussen Nederhorst en Berg en Bussum...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 lief, lief. Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.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 Takes me back to the place that I know on the beach yeah. down on the beach. Yeah. The secrets of the summer I will keep. History No one but you and I And I think that moonlit sky Take me back to the place that I know You're the you can't use my We leef het ritme van Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl FM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 way.